Gullie Vendrich met het NOS Journaal.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 de DDR de grens tussen Oost- en West-Berlijn hermetisch afsloten.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 Er staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij Zoeterwoude, 4 kilometer. A12 Den Haag-Arnhem bij Bunnik, 3 kilometer. De oorzaak is een ongeluk op de N229, gewijkt bij duursteden Bunnik. Daar is de weg in beide richtingen tussen Oudijk en de A12 afgesloten. Op de A13 Den Haag-Rotterdam bij knooppunt Kleinpolderplein, 2 kilometer. En op de A15 vanuit Rotterdam naar de Maasvlakte bij de Thomassentunnel Tunnel, 2 kilometer. De weg is dicht, de oorzaak is een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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon, ZDZ. Zandvoort en Zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu, Zandvoort op zaterdag. Say I'm your number one, even wat beter dan een broodrooster voor Standvoort en de regio. Het is uh, even na twee uur een gebaar schudden Albert Jan nee, tegenover. Goedemiddag. Uh, ja, goedemiddag Rob. Goedemiddag luisteraars en hallo Albert Jan. Ja, luisteraars. Welkom wederom bij 3 uur live vanaf het gasthuisplein Standfoort op zaterdag. Rob. Ja, of Masters FM. Ja, bij, bij, bijna wel hè. Bijna wel. Want, Morgen zeker. Uh, het zal uh, niet zijn ontgaan dat uh, dit weekend uh, de RTL GP Masters of Formula One plaatsvinden op het circuit. Wij gaan daar uiteraard uitvoerig uh, van berichten. Maar daarna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 Yeah. Feel for the need to replace me You're on the runway Track cause it's good I'm on the pin in the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 So they can teach me how to Dougie Cause in my castle Zo'n een luie dag. De die hoor je, de single van Bruno Mars. Vandaag zijn we alvast een klein beetje Masters FM. CFM, Race Radio, Pit Report, Report. En dat betekent dat we snel overschakelen naar het circuitpark Zandvoort. Inderdaad voor de zaterdag editie van de Masters FM. En daarbij de kwalificaties en de races. Aan de telefoon Willem van Densen. Goedemiddag Willem. Ja, goedemiddag. Ik ben vanuit de circuitpark de Master's, RTL uh, G.P. Master's. Ja, en uh, G.P. staat ook uh, voor Kamp 3, en uh, wat we doen voor nieuwe uh, taal ja, gevoel voor. dat is het geluid wat we uh, kennen uh, vanuit het uh, grijze verleden van de Camp Prixje hier in Zandstok. Uh, uh, het is een fantastische, wat 3, wat eigenlijk een spektakel is van G.P. is Eén auto's en uh, oudere één, niet auto's. En lekker streep wat er niemand uh, achterhoofd hoort. Dat is een uh, klas uh, ja, die uh, beschikt over een vaste deelnemersveld. Maar ja, per land zijn er dan ook een aantal uh, gastrijders uh, die actief zijn. En hier op Zandvoort hebben we daar onder andere Jan Lammers. Uh, die in een uh, kerel uh, rondrijdt, komt voor een held. Dat zijn uh, wat awesome mensen. Maar we hebben ook uh, Nederlanders die hier uh, erg goed zijn in die uh, bosch uh, series En uh, de leider in het kamp is maar uh, van uh, Kalkhout. En uh, die is hier ook aanwezig. Vanmorgen hebben we daarin al een vrije uh, training wat stel ze daarin. Was uh, Marijn van Kandhout. Tweede stond voor melden. En weer uh, Jan Bammerstein. Ja Willem, ik ben heerlijk wakker geworden hoor. Met die, uh, met die training. Ik ook, maar dat was vroeger. Dat, dat, dat was echt uh, geweldig. Dat geluid van die Formule 1 auto's. Die oude Formule 1 auto's. Ja. Helemaal te gek. Ik had dat, dat, dat je dat uh, richting Dorp kan Want de wind... Er is nog die staat de andere kant op, maar het is nog duidelijk hoorbaar. Oké nou ja, in het dorp niets, maar ja, ik woon er vlakbij natuurlijk, hè? dus uh, ik woon het wel hoor vanmorgen. Ja. Nou en deze ouders, oh, eh, wat ik al zei, van morgen vrij de training gehad. zijn zo juist geworden met de kwalificaties. Maar nu werd er rond al onderbroken voor een code rood, omdat uh, twee huns er twee auto's stilvonden hun terug op. Ja, en de school werd even stilgelegd en nu uh, sinds twee minuten zijn ze we weer onderweg om zich te kwalificeren voor de race van vanmiddag, want ze hebben vanmiddag een race. Maar ook morgen hebben deze ouders een uh, race. Oké, okay, ze hebben allemaal de regenbanden onder, neem ik aan. Ja, uh, momenteel wel. En uh, regenbanden, ja. Dat geeft toch een, uh, ja zoals je weet, een, uh, een, uh, een hele mooie straat. Je ziet die ook met een flinke paard over de aardstof gaan en erachter een hele van een hele volk van okspad Het is toch prettig uh, als je daar vlak achter rijdt, maar om te zien uh, voor een is gauw is het een hele fiets. Hey, een beetje de sfeer de Marlboro, of de Marlboro moet je mij horen, de Masters. Dat is toch altijd een uh, goed sfeertje op het circuit. Vandaag ook weer uh, lekker gezellig daar. Ja, het is veel meer. Uh, het is niet zo'n voorgepakte hodst dat we uh, dat we kennen van andere jaren. Dat heeft ook uiteraard te maken met de weersomstandigheden. Uh, omstandigheden. er we hebben de hele dag door, uh, ja, op het moment dat we denken het is droog, uh, begint het weer. Maar het is al niet minder de sfeer uh, is leuk. En uh, ja, de sfeer verhogen is dus uiteraard ook... Uh, dit wat we nu zien. Alkens daar daar vroeger die hebben ook een valitaatje uh, gehad. Zelfs daarin uh, was uh, de ook uh, Roberto al van uh, ja, Onze Nederlandse hoofd, dat was het, Nijtje. En elke, toch liefde, onze zesde paard. Waar is er een valitaatje. Dus in in de strengte, uh,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 De single van Earth, Winterfire en de Boogie Nights uh, Vanavond uiteraard ook heel veel uh, boogie en swing uh, Lekker dansen in het centrum van Sanford dat Gaan we doen tijdens Dancing in the Streets En of het daarbij de drang blijft Dat horen we straks van Lex van Oren Zo rond en daarbij half drie in dit programma Daarvoor trouwens Willem van deze vanaf circuitpark zo voort. En uh, helaas, waarschijnlijk het uh, netwerk een klein beetje overbelast, uh, Albert-Jan. Ja, dat denk ik ook wel. Want die, die antennes zijn gebaseerd op 15.000 inwoners. Ja, en dat zijn we nu niet, en er zijn, zijn er een paar meer? Er zijn er iets wat meer. Dus ik ben uh, dus wat daar uh, de technische problemen. Maar goed. Uh, we Zodra, gaat we gaan weer het proberen. weer proberen. Ja hoor.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 als dan de deelnemers vindt u op www.muziekfestivalzandvoort.nl www.muziekfestivalzandvoort.nl dus vanaf 8 uur muziek kom gewoon lekker dansen in het centrum van Zandvoort vanaf 8 uur dancing in the streets zo dadelijk gaan we naar Willem van op Secu Park Zandvoort eerst hebben we tafares voor je hier is hoe dan ben heel erg benieuwd De jaren 70 bij CFM Soft op zaterdag en een klein beetje Masters FM. Ook voor deze zaterdagmiddag, je, Zie je de Tafaris. CFM weerbericht. En voordat we weer uh, teruggaan naar uh, uiteraard willen van deze op circuitpark Zalfort hebben we eerst nog het weerbericht voor je. Het wekelijkse weerpraatje bij CFM Zandvoort met Lex van der Hoorn. Goedemiddag Lex. Goedemiddag Rob. Hallo, welkom. Ja, dankjewel. Ja, wederom geen strandweer. Het is weer naar het buiten. jongen, jongen, jongen. wat ja, gaan we er nou ja, aan doen? Ja, wat doen we er dan? Ja, helemaal niks. Hé, hey, nog even over vorige week. Dat ging echt fout, hè? Dat ging helemaal fout dat op die zaterdag. echt helemaal fout. Ik, uh, ik haal mijn uh, gegevens vanaf uh, verschillende weermodellen. En uh, uit ervaring, en dat doe ik nu al 25 jaar, heb ik de ervaring dat ik uh, 98% trefzeker ben. Dus...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 Ken jij je de zomer van 1993 nog herinneren? Nou, niet echt. Nee. Vaag. Vaag. <laughs> het was wel een hele aparte zomer. Een beetje ja, wisselvallig. Nou, die was nog slechter dan deze. <laughs> Oké. Okay. Dus, we mogen onze handjes dichtknijpen. Ja, Heel goed. Ja. Nou, vandaag. Het is nat buiten. Het regent af en toe. En uh, vanavond is het volgens de modellen meest droog. Maar dan kan je een spatje vallen. En dat zal in de vorm zijn van motregen. Als het komt, Rob. Oké. Okay, dus... En als het komt. Uh...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 En er staat een, een matige westelijke wind de temperatuur die zit rond de 19 à 20 graden. Dus helemaal niet zo slecht. Ja, die temperatuur is best wel redelijk. Je moet niet te vroeg van huis op gaan. Nee, rustig uitslaan. Ja, precies. En dan maandag, dan is het meest zonnig. Het wordt een aardige dag met een matige westelijke wind.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 En volgende week dan doen we het weer opnieuw om half drie. Het uh, weer weerpraatje. En wie gaat nou de regen keer tegenhouden, Lex? Heb ja, jij ja. een idee? Het Ik zal Lex moeten zijn, het moet zijn want het, wij, wij kunnen... Het, het plaatje dat niet. gaat er wel over trouwens. Ja, dan maak ik me populair hoor Bij collega Albert-Jan Vos Ik draai de bluf <lacht> Bluf, bluf, bluf, bluf Je Hemingway gaan We gaan weer snel over naar het circuitpark Zandvoort CFM, Race Radio Pit report. report. En daar zit voor ons onder meer vanmiddag Willem van deze Willem, juist hadden we een beetje slechte verbinding met je Ik hoop dat het nu beter is, zeg eens wat Zeg eens wat Willem hey, hallo. Nou ja, dat is nog steeds slecht zeg Goedemiddag, Goedemiddag.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 Zo ik meer Willem van Ezen Ik hoop dat het dan beter gaat, uh, OVJ Ik hoop het ook jongen, jonge, jonge. wat is dat nou allemaal? Komt het door de regen ofzo? Kan gebeuren, nee, het is overblast, overblast. Is overblast Maar ga... ik ga even weer verder uh, proberen We gaan het weer proberen Zo gaat deze remix nog wel even door. Je De diverse nummers van Chic aan elkaar gemixt. In deze uitzending van Standvoort op zaterdag. En we gaan weer naar het Cyclist. CFM Race Radio, Pit Report. Report. Want daar zit Willem van deze. En we gaan het gewoon volhouden hè Willem. Het gaat nu wel lukken, toch? Ja, ik ga ervan uit dat ik uh, nu wel verstaanbaar ben. Je bent heel duidelijk, helemaal goed. Dan gaan we gewoon verder met het verhaal waar we gebleven waren. We waren bezig met de Bosch GP ja, Formule 1 auto's uit een uh, uh, bouwjaren van uh, een aantal jaren geleden. En ja, daar hadden we de kwalificatie van. Uh, Marijn van Koolhout, rijdt je het hele kampioenschap. Uh, ja, menig een verwachten. Nou, die gaat op zo'n kort uh, zeker de paal pakken dan. Nou, dat is hem niet gelukt. Degene die wel de paal wist te pakken. Dat is uh, Tom coronel geweest. Tweede eindig uh, de kwalificatie Marijn van Kallamaud. En derde. Ja, uh, niet alleen een auto uit de Formule 1 verleden, maar ook de naam uit uh, Formule 1 verleden. Was Kort Mensel en Mensel, ja, ooit uh, zijn vader wereldkampioen uh, geweest in de Formule 1. Vierde uh, was dan Klaas zwart. En dat is weer opmerkelijk. dat is de schoonvader. Uh,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 en de tweede in het kampioenschap staat uh, Jeroen Blaikema. Jeroen Blaikema zat nu 10 punten achter op. Uh, Ricardo van de Ende. Uh, Jeroen, blijkbaar, mocht deze race van uh, Paul uh, starten. Had niet een al te beste start. Uh, op een gegeven moment lag hij op de vierde plaats. Maar inmiddels alweer uh, opgekomen naar plaats nummer 1. En de winnaar krijgt 10 punten. Dus blijft het zo. Dan hebben we aan het eind van deze middag. We twee leiders uh, in dit kampioenschap. Kampioenschap met nog een aantal races te gaan. uit. Jeroen moet daarin wel een race gaan missen. Omdat hij dan uh, verplichtingen in Amerika heeft. Maar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 Zoals dat in vakjaar gewoon op het circuit wordt genoemd een wet race is. Want ja, het regent nog steeds en de baan is nat. Dus ja, dan geeft het altijd aanleiding om wat extra dingen die er kunnen gebeuren op de baan. Ja, gebeuren daar ook extra ongelukken op het circuit? Of valt dat mee vandaag? Nou ja, het risico is wat groter natuurlijk. Dat iemand de controle over zijn polie verliest. We kijken even naar de volgorde nu in de race. Die nog steeds Jeroen Blegeman op een eerste briep, positie. Met zijn concert op twee plaats Dick Brieber Die een Lotus E4 aanrijkt. En derde zie je terug. En het is enigszins verrassend. Dat is Erik Bruinhoog Die rijdt in een Porsche 997 GT4. Ik had het over de regen. Laten we hopen. Met het oog op het hoogtepunt in dit weekend. De Formule 3. Ja, dat het om vijf over die Als alles beslissen in de kwalificatie van de Formule.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 Droog, om vijf over 4 tot half vijf dat die kwalificatie is, dan is het de beste kans dat hij nog wat verder naar voren komt. Om. Als een van de weinigen heeft hij nog een zet nieuwe sliks achter de hand gehouden voor de middagkwalificatie. Ja, nog even naar de ochtendkwalificatie. In de eerste sessie dat we jou belden, hadden we het daarover. Maar toen viel de verbinding weg. Wie heeft die kwalificatie gewonnen? De snelste in die kwalificatie was uh, Roberto Meyri, maar op een gegeven moment hadden we ook een code rood daar in die kwalificatie. Toen was er nog uh, vier of vijf minuten uh, te gaan na dat rood. Ook, ook Meyri ging toen de baan weer op, dus Spanjaard Roberto Meyri rijdt voor Italia het Italiaanse team van het uh, Power. Maar toen ging hij toch aardig in de fout en uh, maakte een flinke schuiver in de, ja, hoe ironisch kan het zijn. Het zijn de masters, in de mastersbocht ging hij er uh, okay. flink af en uh, richtte aardig wordt schade aan, aan zijn wagen, maar dat team waar hij voor hij is professioneel genoeg om dat we allemaal weer op de richt te krijgen. Oké, okay, even iets anders. Hoe is de publieke belangstelling vandaag? Is die al wat groot? Nou, die is uh, best wel een aardige opkomst. En uh, ja, binnen is ook algemeen een richtpunt uh, voor belangstelling. Die is aardig gevuld, maar dat heeft nu uh, uiteraard ook uh, te maken met het feit dat het regent. en Een tribune met een dak uh, werkt natuurlijk als een uh, hele grote paraplu en trekt de mensen aan daar naartoe. Maar dat is uh, toch een uh, behoorlijk op, opkomst. En als ik er kijk op het bed of hier en naar uh, de mensen die werken, ja, er zijn een hoop met vleugels, want een van de spulzoren is uh, Red Bull. En ja, als je maar aan de blikjes uh, Red Bull gaat, dan krijg je vleugels. Maar nou, ik hoop dat uh, niemand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 Wil je van live vanaf het uh, circuitpark, zo voort? Hoor je muziek uit 98 alweer? Hè? Ja, ja. Het lijkt als de dag van gisteren, toch alweer 13 jaar oud. Deze CEO van de Lighthouse Family. Jorden, hi. Zo dadelijk veel meer Masters FM. Morgen trouwens ook op televisie de hele dag, Albert Jan. Ja, ze gaan uh, al vroeg uh, zijn ze in de studio hè. Vanaf uh, 9 uur zijn de beelden live te volgen op CFM TV kanaal 45. Helemaal te gek. Helemaal, Helemaal te gek. Ga je ook kijken, Lex, morgen.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 Self-change